Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die verdacht wordt van een moord in een moskee in Frankrijk is opgepakt in Italië. Franse media zeggen dat hij zichzelf heeft gemeld bij de Italiaanse politie. Afgelopen vrijdag zat de man met het slachtoffer te bidden. Vlak daarna stak hij tientallen keren op hem in. Hij maakte er ook een filmpje van en schreeuwde anti-islamitische teksten. De moord maakt veel los in Frankrijk, vertelt correspondent Eline Huisman. President Macron heeft ook onmiddellijk op gereageerd. Racisme en haat tegen religie heeft geen plaats in Frankrijk. Premier Bayrou sprak van een islamofobe schande... En gisteravond in Parijs zijn ook enkele honderden mensen bijeengekomen om te protesteren tegen wat zij noemen een klimaat van islamofobie in Frankrijk. Het Franse Openbaar Ministerie doet onderzoek naar het motief van de moord. Meerdere gemeentes en provincies hebben vanochtend last gehad van cyberaanvallen, is te lezen bij het AD. Het gaat om zo'n 19 websites die zijn aangevallen door pro-Russische hackersgroepen. Die groepen komen vaker in actie als landen financiële steun aan Oekraïne hebben toegezegd. Een aantal websites is nog steeds uit de lucht. Vorige maand gebeurde dat ook al in België. Depay is zondagavond geblesseerd uitgevallen tijdens een wedstrijd van zijn Braziliaanse club Corinthians tegen Flamengo. In de eerste helft ging de Oranje International naar de kant na een trap op zijn rechterbeen. Het is niet duidelijk hoe ernstig die blessure is. Over zes weken speelt Oranje twee EK kwalificatieduels. En in Arnhem is bij de John Frostbrug de bronzen plakket over de slag om Arnhem verdwenen. De gemeente denkt dat het monument is gestolen. Deze wethouder zegt dat de dieven waarschijnlijk geen idee hebben... wat de plakketten voor Arnhem betekent. Ja, ik ben er echt verontwaardigd over. Het heeft een grote emotionele waarde. Het totale plaatje, de hele brug heeft dus... voor de Arnhemers het heilige grond. Hier is zoveel gebeurd, het heeft zoveel impact gehad. Niet alleen vanwege de evacuatie, maar ook daarna. De wederopbouw zonder de oorlog was Arnhem in een heel ander patroon gekomen en gebleven. Dus het is een enorm litteken hier. En dat herdenken we dus ook elk jaar. En dan is zo'n plaquette daar gewoon onderdeel van... En dat is nu weg. Ik vind het echt bizar. De gemeente doet aangifte van de diefstal. Heb ik het weer nog voor je. Het wordt een heerlijke lentedag. Dat is het zelfs al. Met volop zon. Op de Wadden een graad of 16. In het zuiden maximaal 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANDB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Ja, het is twee minuten over 11, we gaan uh, drie minuten bijna. We gaan het uh, tweede uur in van Goedemorgen Zandvoort. Uh, we hebben nog een uur uh, waarin Sandra Lissenberg ons uh, meeneemt in het dorp. Uh, over een uur begint ook uh, de koninklijke familie aan uh, de festiviteiten in Doetinchem. En uh, ze worden straks, uh, wat is het nieuws al te horen... Uh, ...vergast op een optreden van normaal... ...met uh, oerend hart. Ik weet niet of ze dat leuk vinden meteen om twaalf uh, uur. Maar goed. Uh, het is hartstikke leuk dat we werpen... En, uh, en, ...en dat soort zaken die ze gaan doen. Uh, dat is op televisie. Uh, wij gaan nog door met een uurtje radio. Uh, we beginnen nog even met muziek... ...en daarna gaan we weer terug naar uh, Sandra. I still love you Radio? Ja, daar ben je weer ga je gang. Oh, ja, nou, ik sta hier bij het kraampje van uh, de, nou ja, een, een meisje van de Dance Academy... die ja. geld aan het inzamelen is... ...voor uh, de kampioenschappen waar ze heen gaan. Maar ze wil niks zeggen. Dus dat, uh... Ze wil niks zeggen, oké. Okay. Nee, maar ze heeft wel een heel leuk raampje met hele leuke dingen... ...die, uh, die hen helpen naar de kampioenschappen Maar ja, uh, je kan toch vragen waar ze heen gaan. Dat, is toch wel, dat kan ze toch okay. wel vertellen. Mag ik wel vragen waar jullie heen gaan? Waar de kampioenschappen zijn? Ja. Uh, ik ga zelf niet mee, maar het is... Uh, ...het EK is in België en het WK is in Engeland. Oh, en, en wanneer is dat dan? Uh, de meneer aan de andere kant vraagt wanneer het is. Uh, in, volgens mij in juni en in augustus. Oké. Okay. Heb je veel verkocht al? Ja. Dit heb je niet zelf gemaakt allemaal, hè? Heb je echt allemaal zelf gemaakt? Oh, wauw. Nou, het is jammer dat we er geen beeld bij hebben, maar er ligt echt een hele tafel vol. Kettingjes, armbandjes, oorbellen. Ik maak een beetje reclame voor de Dance Academy. Sorry, ze hebben net zo leuk staan optreden. En ik vind het heel leuk dat deze, dit meisje, toch even wat gezegd heeft. En dat hier gewoon, uh, ja, de hele dag uh, staat te verkopen voor, om dat doel te bereiken. vind ik echt heel gaaf. Dus dat, uh, we, gaan, we gaan even verder kijken. Succes! En dank je wel, hè! Hij ja, staat goed dat bezig he, bij de Dance Academy. Het is, ze gaan Zeker. goed. Zeker, ja. ze hebben net opgetreden, ja. uh, de verschillende groepen. Okay. Gaat, uh, so, soms zijn het duo's, soms zijn het groepjes van ah. vijf. Leuk hoor. Dat verschilt ook helemaal van grootte. Maar ze doen het hartstikke leuk. En je, je ziet ook dat die kinderen er zo ontzettend veel lol in hebben. Ja, dat is mooi. Dat, prachtig dat, natuurlijk. Niet niet half, zeg maar, van ook oh, ben verlegen. Nee, nee, ze gaan nee, er nee. echt vol in. Nou, mijn dochter uh, heeft uh, ooit ook uh, gedanst bij uh, de Academy. Ja, dat was uh, geweldig met die, met die groepen allemaal, weet je wel. en Het uh, zenuwachtige gedoe op die dagen dat ze moesten optreden dat was wel leuk. Ja. ja, het is wel aanstekelijk, denk ik. Ja, het is wel ja, zeker als aanstekelijk. Als het zo actief is, dan, uh, dan gaan ze allemaal wel. Ja, absoluut, absoluut. En uh, volgens het programma zouden het dus uh, uh, even kijken. Tien over elf en kwart voor twaalf zijn, uh, de Dance Academy. Maar ze zijn oh, eerder begonnen? Nee, die waren nu al bezig. Oh, ze waren al nu al binnen, maar dan gaan ze nog een half uurtje door, denk ik. Dat, nee, ik hoor nu niks meer vanaf het Raadhuisplein. Dus wellicht dat het iets uh, yeah, ja. golf is. Ik, uh, jij loopt een beetje richting uh, de steentjes en de, en de uh, plekken ja, waar alles verkocht wordt. Ik ben de Even in de rond aan het kijken. Dus en ik zie hier een, ook een verkoper. Mag ik jou wat vragen voor de radio? Hoi, hoe heet je? John Bevor. Hoi. Hoe gaat, de, jij verkoopt uh, ook allemaal armbandjes en kraaltjes. Heb je al veel verkocht vandaag? Um, ja, al wel, ja. Wat heb je allemaal verkocht? Wat, wat, wat denk je wat je opbrengst is? Ik denk uh, 10 euro. Oh, dat, dat is flink. En hoe laat was je hier vanochtend? Om 8 uur. Dat is lekker vroeg, hè? Ja, ja, ja. <laughs> heb je al wel ontbeten al? Uh, ja, ik heb wel ontbeten. Oké. Okay. Ja. Nou, ik wens je heel veel succes nog met de verkoop. Ja, dank je wel. Fijne dag. Nou, het was ook een hele jonge feestje. Ja, zeker leuk hoor dit jaar. gaan uh, goed. Oké. Okay. Heb heb ja, gaan goed. Heb je je sleutels op terug of niet? Wil je het verhaal haar horen? Nou, vertel. <lacht> je weet dat ik blonde plukjes in mijn haar heb, ja, je, had, je had het niet op slot gezet, toch wel. <lacht> ja, wel zeker. Hij is oh, op slot. Ja. Uh, nee, ik uh, het was vanochtend nogal vis. <lacht> ja, raad je hem. Dus Sandra had de jas aan dat oh. was even vergeten, want ik loop nu gewoon lekker zonder jas op de, op de Oh, op die manier hè. <laughs> ja, gewoon in jas. Dus Even vragen. Nog, nog bezoekers voor de, voor de rommelmarkt. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. U, u, u heeft u al wat gekocht? Ja, knuffels voor de hond. Oh, knuffels. Ja, dat is ook een hele, hele goeie. Kom ja. hier knuffels voor de hond. Ja, heb ik nog helemaal niet aan gedacht. Maar dat, ja, ik heb er nog heel veel op zolder liggen. Dus misschien dat we daar eerst even doorheen moeten. Wat zijn uw plannen voor de rest van vandaag? Eén dorp uh, feesteren. Ja, dat is toch wel de... Dank u wel. Heel veel plezier. Uh, dat is toch wel de boventoon, hè, dat feest. Dat, uh, iedereen is ook in, uh, in feeststemming. Heel veel oranje, heel he, waarschijnlijk. Heel veel oranje. En ja. uh, nou ja, over mijn sleutels, die zaten dus inderdaad gewoon in de jas. Maar gelukkig dat ik nog even ben wezen kijken, want die jas, die hing dus aan de kapstok in het raadhuis. Oh. En dus die wordt dicht natuurlijk. Flot, ja, nou bijna. <laughs> ja. Oh, ik heb hier trouwens, Hans, ook nog een hele leuke kraam. Ik probeer het beeldend uit te leggen. Ja. Um, hier hangt achter een heel groot bord achter de kraam afdingen verplicht. Afdingen verplicht, ja. oké. Okay. <laughs> zo, zo kom je ook van je sporten. Ja, nou ja, misschien hebben ze het heel duur gemaakt. En dan uh, hopen ze dat. Ik, het tof... ik zie geen prijs, maar ze hopen er denk ik echt wel van af te kopen. Maar wat verkopen ze dan? Ze verkopen boeken en oh, okay. glaswerk, ja, en beeldjes ja. en Turkse thee, <laughs> uh, pantoffels, uh, een goed metstel. Nou ja, dit, natuurlijk weer de hele Zandvoortse huisraad staat ja. hier op dit... Uh... Ja, dat geloof ik graag, ja. Maar volgens mij beginnen de eerste al op te bouwen, rond zes uur of zo, hè? Nou ja, die jongen die we net spraken, ja, die, die was er acht uur. uur. Ja. Hey, ik heb geen idee. Ik uh, ben zelf betrokken bij de rommelmarkt in Oud-Noord. Uh -huh. En die beginnen dan altijd wel om half zeven. En Toch wel? Dus komen ook meteen de, de, de koopjes, en de handelaren. Ja, de handelaren komen heel vroeg langs. Hè? Want die zijn heel bang dat ze, dat ze wat. dat ze wat misten, natuurlijk. Maar heb jij al dingen gezien die je zelf wil kopen? Nee. Nee, en Dat Dat zeg ik niet omdat ze niet mooi zijn, maar ik moet zelf. Enorm ontrommelen. Ja, ja, dat is ook ik wel, wel belangrijk. Dat als he? ik met spul thuis kom, dat uh, mijn man... Uh, <laughs> die, die zeg jaren, van, uh, wat wat, wat, wat, wat heb je, je nou weer meegenomen? Ja. <laughs> <laughs> nou ja, hij is er niet, maar dat, dat, dat scheelt dus Oké, okay, ja, nee, ja. Dat, laten we het niet doen. Dat, uh, ja, en wanneer is de rommelmarkt in Oud-Noord? Die is op 28 juni. 28 juni, En Leuk. hij is... Uh, nou ja, nou, ik maak meteen even van het moment gebruik. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Uh, ...gratis te bezoeken... Nee, ...voor zowel kopers als verkopers. Leuk, leuk. Uh, we hebben alleen één regel, geen handelaren. Geen handelaren, ja. En geen voedsel. Er is wel voedsel, dat wordt bereid... ...op het multiculticulinair culinair Festijn. Oh, dat is dat, van, uh, ...van 12 tot 2, dat zult ook wat ah. buikjes. Dan, ja, nodigen eigenlijk... ...alle nationaliteiten uit... Uh, ...Oud-Noord uit... Ah. ...om wat van hun land... ...van herkomst te maken... Ja. En dat uh, mogen ze dan verkopen tegen nou ja, een paar muntjes. Wat ja, ze leuk er, hoor. Voor willen. Ja, jullie zijn druk bezig hè, met zoentje. Het dat gaat wel goed, hè, geloof ik. Zoentje uh, gaat wel Zoentje, maar... zo heet het. Uh, dat, uh, ja, het komt hè? van plansoentje, omdat de hele buurt. Oké, okay, ja, oh, dat komt van plansoentje, oh, dat heb plan ik me al afgevraagd. Ja, ja. Dat, uh, dat weten heel veel mensen niet. Nee, dat nee, is ook weer. Vandaan, dat laatste is ook weer opgelost. Maar nee, dit is een, een, een van, van plansoentje. En ja, soentje is natuurlijk ja. lief, liefkozing en, en warmte. Ja, ja. Dus dat, uh, dat is een beetje daarvan. Af. Ja, jullie waren nog, nog bezig met eventueel het Rode Kruisgebouw om daar te kunnen vergaderen, et cetera. Hoe is dat afgelopen? Dat, dat, dat is nog gaande. Oh, dat is nog gaande. De, de onderhandelingen, worden... onderhandelingen worden nog gevoerd. <laughs> Het is de bedoeling om daar uh, één keer in de week een koffieochtend te organiseren. Oh ja, ja, ja. ja en ja. inderdaad, voor uh, nou ja, het bestuur uh, ja. een, een paar keer per jaar te vergaderen. En dat is ah. voornamelijk in de aanloop dus naar het, uh, naar het zomerfeest. Ja. Nou hartstikke goed. Uh, we gaan ons straks weer richten op uh, Koningsdag. Misschien dat je nog wat leuke mensen ontmoet. Uh, misschien kun je nog even naar uh, uh, het, het LDC-plein gaan. Dat staan al die grote uh, kramen. Die mensen konden huren, dus ja? ik, ik weet niet hoe druk het daar is, maar uh, misschien oh. dat ze dat je daar zo zien, maar uh, of horen. Dus we, gaan, we, komen, straks, we komen straks weer bij je terug. En wij gaan weer naar muziek luisteren. Ik moet nog even zeggen dat het vorige nummer, dat was uh, toch wel heel mooi hoor, dat was Love of My Life of van, uh, van Queen. En uh, Queen is natuurlijk, kun, daar kunnen u niet omheen op Koningsdag. Uh, Freddie Mercury uh, alweer 34 jaar geleden overleden. Dat is onvoorstelbaar. En uh, het nummer kwam van de Night of the Opera uh, op een in Argentinië en Brazilië. Uh, schitterend nummer was het Love of My Life. Dat was een live versie. En we gaan weer door met muziek van uh, Maya. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM.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 Feels like more than distance Sleeping next Give up on us, you turn around and give me one last hug. Uh. There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. There's a black hat. His eyes torn out There's a blind man looking for a shadow Naar als mosset ja. hoorde ik uh, dat dit er was. <laughs> muziek uitgezocht door uh, Maya Kop. Le leuke muziek de hele dag, uh, geweldig. Uh, Maya, dank je wel. We gaan weer uh, door naar uh, Sandra. Want uh, als het goed is, heb jij iemand bij de microfoon, Sandra. Ja, ik heb iemand bij de microfoon. Leuk. Remco Oerlemans van de Hema, naast staan. Oh, wat leuk. Ja. ja. Want ik zag net een gezinnetje zo heerlijk van een tompoes smikkelen. Ja. En ik dacht, ik ga eens even loeren of, uh, of er nog tompoezen zijn. Remco, zijn er nog tompoes? Nog wel, maar het gaat wel heel hard. Ja. Wat hadden jullie er? Uh, de afgelopen dagen had ik er denk ik rond de 2000 ongeveer. Zo. 2000 tompoesen. En nou ja, dus degene die nog willen, die moeten opschieten. Zeker weten, ja. want op is op. op is op. En ik zie ook heel veel mensen in de rij staan nog met de laatste oranje versieringen. Is het echt gewoon, uh, ja, zet, HEMA zet er goed op in, toch? Op oranje. Zeker, we hebben altijd heel veel. En uh, we gaan natuurlijk volgende week ook nog de 5 mei-viering waar iedereen vrij is. En uh, dat laat we gewoon uh, nog een weekje liggen, natuurlijk. Eten we dan ook tompoes? Dat durf ik je even niet te zeggen. Omdat het op een uh, zondag valt, uh, dit jaar 5 mei. Oh, en uh, zijn jullie dan open? Ja, Sorry, ik ga gewoon even ordinaire klaarmaken. Wij zijn gewoon geopend. Ja, uh, Alleen uh, het restaurant uh, gedeeld is dicht aan. Hartstikke bedankt. En uh, nee, succes nog met, uh, met de verkoop. Ja, jij ook een fijne dag. Dank je wel. Nou, dat, uh, ja, de HEMA op zo'n dag toch een belangrijk uh, ja. punt. Hè? Want, ja, uh, zeker, zeker. En gek genoeg. Ik heb nog geen popoes gehad vandaag. Nou, ik had er twee hier in de studio. Er is nog één over, dus als je nou hierheen komt lopen, dan, dan ja, kunnen we het tolpoes Ik heb mijn sleutels weer gevonden, dus het zou kunnen. Het zou kunnen, het zou kunnen, ja. Ik heb mij eigenlijk ook een beetje aan Rob Harms beloofd, want die heeft vanmiddag ook nog uitzending. Nou, nee, die uh, geeft... Nee, dat, dat, uh, Rob, uh, Rob, die, uh, die Rob mag hem uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, hebben, uh, hè. ruiken dan ik. Lijkt me wel, lijkt me wel. Ik kan hem trouwens ik niet ja. van de EMA, maar van een uh, uh, bakker uh, hoe heet het, uh, op de Knocht. Oh ja, Dat moet voor de, voor de reclamecode commissie, je moet er nog één noemen, Van Vessem. Van Vessem inderdaad. Ja. <laughs> nou, je hebt dat ons weer een boete, een boete bespaard, Sandra. Ja. Helemaal, helemaal goed, helemaal goed. Maar je loopt nu dus nog bij het kerkplein. Uh, nou, ik ben weer uit de HEMA, raad uit het plein. Ik kan wel even naar het kerkplein lopen, als je dat wil. Nee, ja, dat maakt mij niet uit. Ik weet niet of daar iets te doen is, want dat, dat hoor je wel heel uh, weinig. Het, hè. Het, het, het, ziet er, het ziet er niet naar uit dat nee, het iets he? te doen is. Nee, want het is altijd het gasthuisplein en. Uh... Ja. In, in, in de ja, straat, het Raadhuisplein en de Holtestraat. Maar... Het Raadhuisplein staat nog lekker vol met, uh, met de dansertjes nog steeds. Oh, nog wel, hè? Met dansen? Die, die gaan er ja, kwart kort kort voor uh, twaalf door, volgens mij. Het ja, bij Noble Tree zit ook lekker vol. Ja? Je, je zit midden in de zon. Dus... Ja, heerlijk, hè? Ja. Je zou het niet doen, hè? Nee, je zou het lekker niet doen. Jij, jij hebt het ook wel gewild, natuurlijk, maar dat gaat nog even niet. Nou, over een half uurtje. Dat is nog niet voorbij. Dat is nog niet voorbij, nee, nee. Ik ga je nog één keer inlichten hoe de dag verlangt. Ja, nog, uh, ja. Ga ik net doen wat deze mensen aan het doen zijn. Ja. Ik loop even naar de spelletjes toe. Wil je Oh, dat, je vind niet niet dan dan ja, dan dat vind ik wel of... leuk. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, ik ga niet meedoen, maar het is wel leuk hey, om. Dat, dat... <lacht> <lacht> dat is Niet L goed voor je rug, hè? Jij ook niet. Wat voor spelletjes zijn er, er dus, Allemaal? Uh, nou, ik, uh, ik loop nu naar, het, waar ik het net ook over had, het hele hoge lucht. Ja, oké. Okay, ja. uh, dat zal toch echt gauw een metertje of, nou, wat zal het zijn? Zes hoog zijn? Zo. Die staat, uh, nou ja, eigenlijk naast het museum. Ah. Richting het water. Oh, Oké, okay. ja, ja. Is dat niet gevaarlijk voor die kinderen? Nou, dat is allemaal niet, hè? Ik, ik, ik gok dat de kleintjes die hier niet eens op kunnen... Ja, of mogen, zou kunnen? Uh, ja, maar ik denk niet eens dat, dat ze passen. Nee, nee, nee, nee. nee. Dus het uh, is echt heel hoog. Ja, ja. volgens <laughs> ik mij... Ik die voorlegingen... zie ook nog niet zo goed wat de bedoeling is. Nee, nee. Wat, hoe, hoe, of je er overheen moet, of... of nou misschien kun je just, uh, stellen even, proberen Stand Of gaat het niet ja, lukken denk ik? ook niet hè? Met je microfoon in je handen, hartstikke leuk. <laughs> zo'n ja, live reportage van een, ik, uh, ik beperk me tot een reddingbal. Ja, ja. Uh, er staat hier ook nog een klein uh, carousel. Gewoon zo'n zweefmolen. Zo'n aardmolen. Oh leuk, zweefmolen. ja. ja zo nou, die, die zou ik dan nog wel aan. Ja, dat gaat om dit, hè? Gaat ik, ik, nee, ik denk dat, uh, dat het apparaat mij niet aan. De... <laughs> <laughs> nou, er worden hier uh, armbandjes uh, uitgereikt aan de, aan de kinderen. Ook weer door vrijwilligers die in uh, oh, grote getalen. In verschillende ja. kleuren waarschijnlijk, hè? Want dan kunnen ze, ja, dan kunnen ze ja. zien hoe oud ze zijn waarschijnlijk, hè? Waar ze ja. op mogen en waar ze niet op mogen, denk ik. Ja, en, en je kan een... Uh, uh, met via een tikkie je, kan je een betaald verzoeken. Nou, ja, wat goed. Wat moet je betalen dan, als je aan een spelletje mee doet? Nee, toch? Ik denk dat het betaald moet worden. Ik zal even een vrouw vragen. ja. Wat kost het om deel te nemen? Ja, maar er een, vrijwillige een vrijwillige donatie. Oh, vrijwillige donatie, ja. En ja. ik denk dat een, uh, dat een vereniging als dit dat goed kan gebruiken. Ja, dat lijkt mij ook. Dat, uh, ja. ik, ik loop nog even richting het water. Ja hoor. Misschien ik u even vragen uh, aan uh, wat er vanavond te doen is vanmiddag? Nou, ja, zal ik dat eens, uh, ja. eens gaan doen? Ja. Het, het is echt een enorm... Hebben ze een, hebben ze een, een podium staan of niet? Nee, Geen niet. podium, oké. Okay. Misschien binnen. Dat yes, zou kunnen. Uh, dat, uh, nou, daar, uh... Vrienden van het wapen, dag vrienden van het wapen. <laughs> <laughs> en ik zie daar Rob. Ik ga Rob even. Ja, vragen. misschien dat Rob het weet. Sowieso, dat, uh, Rob, Rob de eigenaar, bent... hè? Ja. Dag Rob, ZFM Sandra. Rob, suggereert alles te weten. <laughs> <laughs> ik, ik doe maar, gewoon een beetje mee. Brie... Oh, brie, oh, brie, ja, brie. brie weet nou, dan gaan we gaan we brie even vragen wat er, uh, wat er allemaal gebeurt. Goedemorgen dames, ja. dag. Uh, zet even vandaag, we zijn hartstikke live. We willen, hoi, we willen graag weten wat, uh, wat hier vandaag, hoe laat, wie komt er optreden, komt er iemand optreden of gewoon alleen maar feest? Nou uiteraard komt er iemand optreden. We hebben vanaf uh, twee uur hebben we live muziek, we hebben onze eigen Jeremy, wel bekend, heel uh, Zandvoort kent uh, onze Jeremy. En DJ Bert en uh, Gillian, oftewel de zingende barkeepster van Bar Laat. Dan? Oh. Die is zo leuk. Het uh, kostte <laughs> nog moeite worden wederom. Uh, ja, ik hoor uh, het al. Er wordt één groot feest. En uh, is er een barhap vanavond? Ja, er is ook een barhap. Het is pasta. De keuken gaat uh, om uh, half zes zoals gewoonlijk open. Maar gaat om acht uur dicht. Want uh, ja, dan lukt het ook uh, meestal niet meer om te eten. En uh, we hebben vanmiddag lekker broodjes. Broodjes, kroket, zikandel, orselworst. Nou, uh, lekker hoor. Heerlijk. Heerlijk. Je hoort het, ik krijg jouw hongerhand. Nou, een beetje wel, ja, zoals dat even genoemd wordt. Ja. Maar ik heb er een topoes op, hè, dus dat moet ik even wachten. Ja, een jij wel, ik niet. Nee, jij niet, nee, ik nee, nee. Ik nee, denk nee. dat ik hier maar blijf hangen. Hey, misschien kun je een beer nog even vragen... ze hebben later in het jaar ook nog een, een, een soort festival... Uh, want vorig jaar hadden ze, zeg maar, bij Moederdag... Hè, rond Moederdag hadden ze op het uh, Badhuisplein een, een ja. grote tent staan. Hadden ze een, uh, wie, wie, wie was daar nog geweer? Maar doe jij op het muziekfestival wat ze met z'n allen doen? Ja, dat weet ik niet zeker. Ja? Misschien kun je het even vragen, ja. ik, ik ga het even vragen. Ik, ik denk wel dat ze er wat van weten. Ja, dat denk ik, weet ja, ik wel zeker. Ik wil wel aan de te trekken, maar uh, ik wil natuurlijk heel graag ook even melden. dat Volgende week, dus uh, niet aankomende week, maar volgende week, is dus 5 mei. En we hebben eindelijk een uh, bevrijdingsfestival op het Raadhuisplein. Uh -huh. Daar hebben we van 2 tot 8 hebben we live muziek. Oh, en dat was Een, een hele big ja. band met 21 man. De band van de burgemeester komt optreden. We hebben een rockabilly-trio s'avonds. DJ Buddy komt en uh, we hebben nog twee hele leuke danser, uh, zangeressen. Leuk. Dus het wordt een heel gezellig feestje van twee tot uh, een uur of negen op het Raadhuisplein. Is... Ah. Oh, dat uh, moet mede. Welke doen jullie dat samen? Nou, dat doen we met de stichting uh, Viering uh, Koningsdag en 5 mei En uh, Laura Hardy en uh, Café vier en ons uh, gezellige wapen. Ja. Leuk hoor. Dus een hele mooie collegiale samenwerking. Heel goed. Nee, dat, dat moet meer gebeuren. <laughs> maar het is... moet meer gebeuren, hoor ik. Nou, ik, ik denk dat Brigitte al heel veel doet. Nee, ik zeker ze weten. Nee, ik bedoel Ik meer... wil nog wat zeggen. Ik bedoel ze eigenlijk wil meer. nog wat zeggen, want uh, we hebben uh, eindelijk uh, weer voor dit jaar geprobeerd de handen in te slaan voor de rest van de festivals. Dus er komen vier mooie muziekfestivals, waarvan drie podia in de Haldenstraat en één op het Gasthuisplein. En dat is dus uh, de, weer de grotere samenwerking met ook Café Neuf, Liv. Uh, Blue Zone, uh, Friends, anders. De nieuwe smaak: uh, Café 4, Loun Hardy. En hoop ik hoop dat ik iedereen heb uh, gemeld. En het water natuurlijk. Leuk hoor, prima. Komt ook weer. Ja. Nou, er gebeurt een hele hoop. En nu maar echt duimen, duimen, duimen voor mooi weer op het jaar. Ja, jagen. absoluut ik nee. Ik vind het altijd zo oerzonde dan als, het, ja. als het regent. Heel jammer, ja. Dat ja, zou heel ja. jammer zijn. Nou, hartstikke goed. We zijn we helemaal op de hoogte, volgens mij, Sandra, van alle prachtige dingen die Sandra nog krijgt deze zomer. En als ja, klappel... vandaag? Ja, vandaag natuurlijk. Maar ze hadden het net over de, de andere festivals. En als klappel de vuurpijl natuurlijk weer de Formule 1 uh, eind uh, augustus. Zeker, ja. Dat, uh, maar goed, maar dat, dat duurt, duurt nog een tijd. Dat weer. is nog ver weg, dat ja, is nog ver precies. weg. Oké, okay, nou Sandra, uh, zullen we maar even een einde aan breien voorlopig. En dan uh, zien we je straks, of horen je je straks uh, weer. Ja, Hartst, hartstikke bedankt tot zover. En dan... Uh, zo rond kort voor twaalf, tien voor twaalf. Uh, misschien kunnen we even naar, de, naar het plein, naar het, uh, hoe heet het de louis davis Louis lopen. Want daar zijn natuurlijk al die grote stands. Ja. En dat schoolcafé dat, uh, uh, ja, dat heeft hun eerste koningsdag, hè, hoe, hoe ze dat bevalt. Oh ja, daar ga ik ook even naartoe. Ja, oké, okay, kijk okay. maar even. Dan hoor je weer straks. Ja, goed zo, tot straks. Dag, Goeie, dag. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van tien tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. ZFM.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 Woorden zijn te veel Het was een luchtkasteel De winnaar krijgt een macht Verschil van dag en nacht De ander blijft voortaan Het lege anders staan Het was een mooie droom Het leek of het zo hoorde Iets voor altijd en warme veiligheid. Het droombeeld spande stukken, dan mooie woorden. Eenheid is verdeeld, alles lijkt verspeeld. De kaarten zijn geschud, het heeft geen zicht te gaan als je alleen blijft staan De winnaar krijgt een macht Verschil van dag en nacht Dat is een vaste wet Je wordt opzij gezet maar ze net als ik Of mag ik dat niet vragen? Heb je het verschil? Is dit nou wat je wil? Als ik daarom denk, ik ga het niet verdragen. Maar het is zoals het is. Je weet hoe ik je mis. De scheidsrechter.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 Ik De vina Ja, er zou eigenlijk iemand langskomen van uh, het koor Zangvoort. Want uh, er gebeurt van alles morgen ook weer in het dorp. Uh, naast het theater op Paradijsvogels. morgen de, de, de, de toverschool om twee uur in het Oude Raadhuis. Maar we hebben natuurlijk ook uh, uh, uh, het voorjaarsconcert van Zangvoort. Uh, het nieuwe koor, uh, of nieuw, maar ze zijn altijd bezig. Het mannenkoor en het vrouwenkoor uh, samen. Dus een gemeen koor. Uh, morgen in de protestantse kerk op het Kerkplein. Aanvang half drie en de kerk is open om twee uur. En het is uh, met medewerking van Novelty Nine, een dameskoor. Uh, Josine Buter op dwarsfluit en Joep van der Winden op uh, piano. Uh, het is het laatste concert van Frans Cox, de dirigent. Hij uh, stopt ermee bij. Uh, bij Zangvoort en uh, ja ze zijn druk bezig om een nieuwe dirigent aan te trekken. Dat is uh, nogal een uh, behoorlijke klus, heb ik begrepen. Ze hebben een gesprek gehad met uh, Robert-Jan Kamer. Uh, dat is wel positief verlopen, maar die heeft tot 10 juni nog een gesprek met een ander koor. en Hij laat daarna pas weten of hij uh, eventueel uh, uh, bij Zangvoort aansluit. Hij uh, is wel de dirigent van 6 mei tot uh, eind augustus... De, en hij heeft nog een naam aangeleverd van een eventuele andere dirigent. Dus dat komt op zich wel goed, denk ik. Uh, uh, maar goed, het, uh, het voorjaarsconcert is uh, morgen. En uh, er zijn nog kaarten aan, uh, aan uh, de, uh, de deur bij de kerk te krijgen, natuurlijk. De kerk gaat open om twee uur. En uh, om half drie is het concert. Oké, okay, nou, we gaan nog even muziek draaien. En daarna gaan we weer naar, uh, naar Sandra om uh, haar laatste bijdrage. Als het goed is, gaat ze zo even naar uh, Schoolcafé. Uh, dat is het, uh, het centrum van uh, Louis-David's uh, waar al die kramen staan. en Ze zal dan uh, waarschijnlijk even praten met wat mensen. Het is voor hun ook de eerste keer uh, dat ze uh, Koningsdag hebben... en dat is natuurlijk een hele belangrijke dag voor ze. En we gaan nog even naar muziek en daarna gaan we naar, uh, naar Sandra weer. Dat waren de laatste tonen van uh, Dead South. En ik dacht dat ik eigenlijk bijna luisterde... naar Brand New Old De band van, uh, van onze burgemeester. Maar die spelen ook uh, dit soort muziek. Goed, we gaan nog één keer over naar uh, Sandra. Uh, Sandra, het is uh, tien voor twaalf. Is het, nog, is het nog drukker geworden dan het al was of niet? Ik sta nu binnen, Hans. Oh, je staat binnen, oké. Okay, bij, sta, uh, bij Draai, bij School. Schoolcafé, ja. ja op het, en ik sta naast Dennis Kool. Oh, bij de Dennis. Naast, bij je staat bij Dennis. In januari en dit is dus zijn allereerste koningsdag. Klopt, dus, ja. hoe bevalt het? Nou, het begon heel rustig. Maar het is nu wel heftig. Maar hartstikke leuk. Iedereen is enthousiast, iedereen lacht. En, uh, iedereen is welkom, natuurlijk. Heb je genoeg personeel om de drukte aan te kunnen? Ja, zeker. We gaan vol uh, allemaal... En het is maar een paar uurtjes. Hè? Dus even een paar uren knallen en dan uh, straks uh, zelf aan de ran je laat ben je open? We zijn gewoon s'avonds open. We krijgen vanavond nog wat eters en daarna vol in soort Pieren. Wat is het eten? Uh, we hebben een broodjesbal, we hebben een broodje, we hebben tosties. Zelf maken uiteraard. Uit de pan. Lekker, dat kan je ze bijna niet krijgen. Uh, broodjesbal. Mijn moeder maakt die zelf. Dus perser kan dat ook niet. Soekjes, je kan dan gek niet bedenken of we hebben het. Nou ja, en er is genoeg volk op het LDC. Uh, wat, wat trouwens, wat wordt dat plein leuk als er zon erop schijnt met die vlaggen? Ja, het is geweldig. Een mooi terrasje erbij. Heerlijk. Zo hoort het te zijn. Waren er nog kramen over? Jij, ging je over de kramen of niet? Waren kramen buiten jou? Nee, ik ging niet over de kramen. Uh, ja. jij beheert toch ook heel veel? Ja. Want jij beheert de kramen misschien ook. Nee, ik beheer de kramen niet. Oh. <laughs> Mensen konden het wel vragen en dan had ik een telefoonnummer. Dus uh, ik heb er wel iets mee te maken gehad. Je hebt doorverwezen. Ja, precies. Dus jij gaat, uh, waar ga je vanavond zelf heen? Ja, ik, we gaan gewoon even kijken waar het gezellig is. Ja. Overal denk ik. Volgens mij is het overal. Ja, ja. Ja. Op, op een dag als deze kan je, ja. kan je weinig uh, misslaan. Dus uh, nou ja, hoe, hoe kijk je nu terug, alvast op je eerste? Ja, geweldig. Leuk, leuk. Uh, ja, en ik denk dat, uh, dat dat de mening is van velen die vandaag, uh, dankjewel Dennis, uh, op straat zijn. Nou, hij heeft mij in ieder geval over de streep getrokken, Sandra. Want ik ga een lekker een broodje bal uh, halen, zo denk ik. Ja, er komt een broodje bal halen. <laughs> dat handen. denk ik wel, ja. ja, ja, ja ik ja, ja, vraag ja, ja. er een voor je weg, zet, ja, nee, nou, haar, Nog niet, hè, anders is die koud als ik kom. <laughs> nee, hey, en en is, het, uh, is het druk? Zijn alle kramen bezet, want uh, er waren er toen nog een paar... Uh, uh, ik, ik dacht te we hebben gelezen... Dat, uh, ...dat er nog drie te huur waren. Oh, dat, dat is valt mee. Niet dan, veel. Dat, uh, dat, uh, dat valt erg mee, inderdaad. Ik, ik denk dat heel veel mensen ook het weer eerst afwachten... Ja. ...voordat en... ze uh, een, een... Tuurlijk, nee, dat is logisch, logisch. Is het erg, erg, erg druk op het plein nu, of niet? Het is, het is lekker druk, ja hoor. Ja, leuk, leuk. Uh, en, en ik vind het ook zo leuk... die, die, die al die rode en blauwe vlag aan die gevels. Ja, mooi, wel. ja. Dat is ook leuk om te, te zien, hè. Ja, dat, zeker, dat maakt, zeker. Het is zo'n ontzettende goede sfeer. Ja, nee, dat geloof ik graag. En, uh, nou, ik ben nu, uh, ga je nog met mensen praten even buiten... of zeg je van nou... Uh, we hebben ongeveer alles gehad, een beetje... Nou, ik zit even te kijken uh, wat voor onderwerp ik aan kan snijden. Nou, misschien uh, dat je nog iemand kan vragen van of het uh, druk is. Of uh, mensen hun portemonnee makkelijk trekken bijvoorbeeld. Ja, ik, nou, ik, ik heb hier een, uh, een, een, een Indiaan. Heb ik, uh, ik ben vandaag een een van ZFM. Goedemiddag. Hoi, wie ben jij? Ik ben Tristan. Hoi, Tristan. En wat verkoop je allemaal? Ik verkoop parasellingenarmandjes en kalarmandjes. Wat een prachtige kleurrijke kraam is dat. Ja. Wat, wat je, wat je, meen je? Ja, ik heb ze allemaal zelf gemaakt. Wat knap. En heb je al veel verkocht? Ja, en ik verkoop trouwens ook uh, bakjes van klei en uh, huisjes van klei. En ik heb ook nog een hegeltje. Is het voor de egelverzamelaars, uh, die, die zijn er, dat weet ik toevallig. En een hele mooie gekleide bakjes zie ik hier inderdaad in de vorm van een bloem. Zou je nog een, een kaarsje in kunnen doen? Hè? Ja, uh... oh ja, een kaarsje. Die bedoel ik? Een kaarsje in En heel veel leuke armbandjes, gewoon wat hartstikke mooi zeg. En hoe laat was je hier vanochtend? Eh, acht uur, ja. Okay. ja 18, dus, uh, uh, ga je nog lang door? Eh uh, wij gaan denk ik... Zeker, we komen net in de zon <laughs> Ja, we komen net in de zon zitten. Zo is het. Ja. We gaan gewoon een beetje reclame voor je maken, Tristan. Kralenarmbanden, voor 5 euro. Paracord, dat is voor de heren voornamelijk, die vinden het erg leuk. 10 euro. Uh, en uh, nee, schilderijen, verschillende prijzen. Uh, ja, schuimmerij, een prijs. Want ik heb ook een hele grote en al kleintjes. Ja, Tristan heeft veel verschillende formaten gemaakt. Ook smalle, een beetje een, een, zo'n passpiegelvorm. Ik vind het hartstikke gaaf. En dat, ik, ik, ik verbaas me ook hoeveel mensen die hier vandaag staan... zelf aan de slag zijn gegaan. Het is echt gewoon handwerk. Ja, volgens mij is dat uh, echt een trend, hè? Dat mensen zelf dingen maken. Ja. Tristan wil nog even wat zeggen. En ik heb ook een uh, diamond painting. Oh, een hele mooie diamond painting met een tijger. Heeft ja. En dat, dat is een werk? Ja. Ik weet niet of je wel eens een diamond painting gemaakt hebt, Hans? Nee, nee, ik, ik ken het eigenlijk niet, nee. nee. Ja, dat, dat, dat is echt, echt monnikenwerk. Nou, het ja. is dan heel veel succes en dank je wel. Goed hoor. Dus Je kunt ons vinden bij de ingang van de bibliotheek. Ja, daar zitten we <laughs> Oké, okay. we maken en nog plakken, even reclame. Plakken, plakken, plakken. <laughs> ja hoor, doen we. Als we dat voor de horeca mogen doen, mogen we dat. Ja, natuurlijk. Dat nee, dat is geen enkel probleem dus, natuurlijk. Zem uh, de 50 cent voor oranje vlaggetjes. Nou, nou kijk eens aan. Dat is geen... kijk, kan je nog dat is geen geld. Uh, gevonden worden vanavond als je in het dorp ja. bent? Even met je oranje vlaggetjes waaien. Nou, <laughs> dan of, dan, uh... ja, officieel duurt de rommelmarkt tot uh, twee uur. Dus mensen kunnen er nog heen natuurlijk. Uh, iedereen die nu nog voor de radio zit, die kan zich daarheen spoeden. En dan nog uh, misschien leuke dingen kopen. Zoals een uh, oranje is vlaggetje. is genoeg. Of een oranje vlaggetje voor 50 cent. Hartstikke leuk, toch? Ja. Wat, ga jij, wat ga jij doen uh, straks, uh, Sandra? Ga je ook... Uh, drinken. Onderdompelen. zo'n droge mol. Ben je dat? Oh, dan nou, ja. nou, kun je wel even Dennis terecht, denk ik. En uh, nou ja, goed. Uh, de Rommelmarkt is nu tot twee uur. En om uh, rond die tijd beginnen ook de muziek uh, uh, uh, dingen in, uh, in, op het, op het Gasthuisplein, Wat we net gehoord hebben. En in de haltestraten. Dus uh, er is uh, genoeg gezelligheid. Precies. En uh, ja, wellicht zien we elkaar daar nog. En anders dan uh, zou ik zeggen: een hele fijn, fijne dag nog. Nou, ja, niet, niet alles is zo gezellig. Nee, dat ben ik met een je eens. Maar goed. Uh, De ah, hondjes, nee. die, uh, die vinden elkaar niet zo lief hier. Nee, is dat zo? Oh, bij bijt het, Hoor het je, elkaar. Hoorde je het niet? Nee, ja, ik hoorde iets blaffen, ja. ja, nou, die, ja die, ging even, die ging even los hier. Ja, nou, die maar moet... Maar nee, uh... Ik, uh, ik ga even lekker naar huis. Mijn hondjes uitlaten en dan ga ik ook erin. Zo is dat. Je hebt helemaal gelijk, uh, Sandra. Mag ik je hartelijk bedanken voor je bijdragers allemaal. Het oh, was, was heel... mij weer een genoegen. Het was heel leuk, was heel leuk. Dus, uh, nou, wellicht volgend jaar weer. Je weet het nooit, hè, natuurlijk. Wellicht, je weet het nooit. <laughs> Goed. Hey, Sandra, nogmaals dank en uh, een hele fijne dag nog. Jullie ook. Oké, okay, dag. dag. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Uh, waar, waar gingen we ermee uit eigenlijk? Misschien uh, was dit. Met Adèle, met Ives. Oh, Adèle was dat natuurlijk, ja. ja, ja. Mooi, mooie stem heeft ze. Ja. Ja. Goed, uh, hartelijk bedankt voor het luisteren, allemaal, naar deze speciale uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Met heel veel uh, reportages van Sandra. Tot zover, het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.